...ministers vervangen, onder wie mensen die ook dienden onder het regime van de gevluchte president Ben Ali. Volgens premier Ghanouchi is de nieuwe ministersploeg tot stand gekomen... ...na een overleg met andere politieke partijen en maatschappelijke organisaties. De afgelopen tijd werd in Tunesië elke dag gedemonstreerd tegen de interimregering. De demonstranten willen ook dat premier Ghanouchi vertrekt... ...maar die wil blijven zitten totdat er verkiezingen zijn gehouden. Op de kunstbeurs Tevaf is een schilderij van Rembrandt te koop. Voor portret van een man met handen in de zij wordt 34 miljoen euro gevraagd. Ruim een jaar geleden werd het schilderij voor 11 miljoen minder geveild. De Rembrandt was toen voor het eerst in tientallen jaren in het openbaar te zien, omdat het in privébezit was. De Tevaf duurt van 18 tot en met 27 maart. Het weer, het is een heldere nacht. In de vroege ochtend vriest het in het binnenland een graad of vijf. Overdag veel zon en maxima rond het vriespunt.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 Cut it up one time.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 Van zandvoort. Punt 9 ZFN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 als ze dan mooi was en zijn week me ook wel lief Zei ik je bent en blijft mijn grootste schat De tijd dat ik zo was is voorgoed achter de rug En ik verlang er geen seconde naar terug Ik wil de eerste zijn aan nou wie jij helpt.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 Zeg dat hij van me hield op het moment dat we de dekens zonder kopen. De tijd had ik zoals het mij.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 Is het mijn dag? Is mijn dag? Is mijn, mijn,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 Echt hoortjes lachen. Het is mijn dag. Stel maar naar mijn, mijn dag. wel. Nee, wel. is echt niet. serieus. het is echt niet. mijn dag. Het is echt niet. Wel, Nee, het is mijn dag. Wel, Het is mijn dag. Oh mama. Echt hoortjes lachen. Zie. Zie. Ja, Zie. And cats who damn bent